Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De Nederlandse stichting Pink Army wil de Amerikaanse generaal buitendienst Sheehan voor de rechter dagen om zijn anti-homo-uitspraken. De stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht staat achter het initiatief. Generaal Sheehan zei voor een Amerikaanse senaatscommissie... dat de val van Srebrenica in 1995 mede kwam... doordat er homo's in het Nederlandse leger zaten... Pink Army zoekt zeven homoseksuele militairen om een zaak te beginnen. Internetbedrijf Google weigert nog langer zijn zoekresultaten in China te censureren. Het bedrijf leidt zijn zoekresultaten voortaan om via Hongkong. Daar wordt niet gecensureerd.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 Op zeker zes stembureaus zouden fouten zijn gemaakt bij het tellen van voorkeurstemmen. Het onderzoek in Emmen heeft geen gevolgen voor de uitslag. Die is al officieel vastgesteld. Het gaat beter met de verkoop van nieuwbouwwoningen. Vooral in de middenklasse en daarboven. Dat meldt de NEPROM, de organisatie van projectontwikkelaars. In het laatste kwartaal van vorig jaar werden 5500 nieuwe huizen verkocht. en Dat is een stijging van 15% vergeleken met een kwartaal eerder. Zeker elf Amerikaanse staten beginnen een rechtszaak tegen de hervorming van de gezondheidszorg. Het plan van president Obama, dat vannacht werd aangenomen, is in strijd met de grondwet, zeggen de elf. Het tast volgens hen de soevereiniteit van de Amerikaanse staten aan. Het weer, vannacht bewolkt en wat regen, morgen droog en zonnige periode, het wordt dan graad of 14, woensdag veel zon en 20 graden.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 Ik heb al een vriend. Ik ook. Aardige mensen, hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruikzaamheid van Zandvoort. op internet. www.zfmzandvoort.nl Segui questo ritmo che sale, senti come va, senti, come va. senti Dat is juist waarom? het een verwarring is. En dat het een verwarring Als je goed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 Van ZFM. Trust.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 the times I cry, just good times. Enough of the day, all the trash in my head I gotta throw it away It's alright It's alright It's looking like we're getting there Over here, coming clear Place that has no lines, no times, of crimes Just good times Just good times Take me away To a place where I got a Don't you see?